Buiten is het 13 graden. Binnen zit Mikke van der Wij. Voor elkaar en morgen was ooit een slogan van het CDA. Ik had gehoopt dat we van dit soort taalkundige ongein verlost zouden zijn. Maar nee hoor, D66 presteert het om de strijd aan te gaan... met een taalkundig monstrum als laat iedereen vrij, maar niemand vallen. CDA, of bedoel het D66, valt dus meteen voor mij af... Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Met Peter Weininga bespreek ik zometeen de strategie van de Russen. En ik ga praten met twee voormalig Kamerleden... die de gemeentepolitiek ingingen. Lut Kobi in Leeuwarden en Mark Verheijen in Venlo. Hoe is het ze bevallen in die gemeenteraad? En Lawyers for Lawyers, Advocaten voor Advocaten. Een organisatie die morgen de geuzenpenning krijgt uitgereikt. Maar wat doen zij eigenlijk en kunnen ze iets betekenen? Harry Geurts komt ook... Die schreef een boek over het weer... waarin zelfs componisten langskomen. Die lieten zich ook door het weer inspireren. Denk maar aan de Matthäus-passie. Sint Blitze, Sint Donner. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Zondag 13 maart. That's one. That's Volgens de Russen zijn 30 raketten afgevuurd... op een militair trainingscentrum in het westen van Oekraïne. Een strategische aanval. Om duidelijk te maken ook aan het westen dat de leveranties van de wapensystemen, de munitie, de brandstof... voor het Oekraïnse leger, dat dat voor de Russen een probleem is. Bij die aanval, vlakbij de Poolse grens... zijn mogelijk ook Nederlandse vrijwilligers gewond geraakt... die daar werden opgeleid voor de strijd dat West-Oekraïne nu ook wordt aangevallen, baart premier Rutte zorgen. Er is ook een plek over zo heel veel vluchtelingen vandaan proberen... Oekraïne te, te ontlopen, dus het is natuurlijk een hele zorgelijke ontwikkeling. Polen zijn bang dat de Russen straks ook hun land gaan aanvallen. Maar dat zien oorlogsdeskundigen niet gebeuren... omdat Polen lid is van de NAVO. Poetin heeft zijn handen al vol om de strijd in de Oekraïne te winnen. En het is nog maar de vraag of dat gaat lukken. En dan krijgt hij nog de hele navo zich. Dus dat is niet het Russische belang. In de voorstad van Kiev werden twee journalisten beschoten bij een checkpoint. Voormalig New York Times-fotograaf Brand Renault werd daarbij gedood. Zijn collega vertelt in het ziekenhuis dat hij Renault moest achterlaten. Hij is shot en left behind. En hoe is hij? Ik weet het niet. Ik weet het niet wat er gebeurde. in de nek, en we werden gesloten. De Russische ambassadeur in Nederland was de gast in het televisieprogramma Buitenhof. Volgens hem is er veel fake news over de oorlog. Actually, we are faced with huge disinformation effort. You're it's not true. It's not true. Russische militairen vallen volgens hem geen burgers aan. This is a special operation. We call it, a war, you call it a special operation. A target. Uh, civilian population. Sinds de brandstofprijzen zo zijn gestegen, mede als gevolg van de oorlog... gebeurt het steeds vaker dat mensen tanken zonder te betalen. Dat mensen wel willen betalen, maar niet kunnen betalen. En denken, nou ja, het zal wel, maar ik heb die benzine nodig om naar mijn werk te gaan. Ik doe het gewoon. Het kost pomphouders niet alleen veel geld, het is ook elke keer gedoe. Aangifte doen, uitzoeken, beelden erbij uh, halen. Sommige mensen rijden gewoon weg. Anderen zeggen dat ze later terugkomen om te betalen. Deze pomphoudster laat dat niet meer toe. Ze moeten iemand bellen of ze moeten wachten tot, uh, tot iemand voor ze kan betalen. Of desnoods halen we de tank weer leeg. Ja, dat hebben we eens gedaan. De Paralympische Spelen in Peking zijn afgesloten. Spelen die werden overschaduwd door de oorlog in Oekraïne. Dat haalde de baas van de Paralympische Spelen ook aan in zijn toespraak. In de Paralympische Villages er were different nations. een us. They united us together for a shared future. Nederland haalde vier medailles, drie keer zilver en één keer brons. Resultaten die ja, misschien niet altijd waren als dat we verwacht of gehoopt hadden. Een ja. beetje een tegenvallen, dus volgens de chef de mission. Maar over vier jaar zijn er nieuwe kansen. I call upon Paralympic athletes to meet again in Milano and Cortina, in Italy. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Xie xie, thank you very much, muito obrigado. De krant vanmorgen is alvast uh, ingekeken. Gelezen niet helemaal, maar <laughs> Helene Ekker weet wel wat erin staat. Ja, bij de Russische aanval op een militaire basis in West-Oekraïne... zijn dus ook Nederlanders gewond geraakt, schrijft de Telegraaf. En de krant sprak daarover met Gert Snitselaar, de man die naar eigen zeggen... de Nederlandse coördinator is van het Vreemdelingenlegioen in Oekraïne. Duidelijk is dat zeker 35 mensen omkwamen bij de aanval... en dat er ruim 130 gewonden zijn. Hoeveel Nederlanders gewond zijn geraakt... Weet Snitsela niet. In totaal zouden nu ruim 70 Nederlanders strijden... in het Oekraïnse Vreemdelingenlegioen. Volgens de Volkskrant hebben zich al 25.000 gastgezinnen aangemeld... voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. 750 daarvan zijn al goedgekeurd, maar de meeste wachten nog steeds. Het matchen van de gastgezinnen en vluchtelingen verloopt moeizaam. Een kwart van de aanmeldingen komt overigens niet door de screening heen. In de meeste gevallen werd de opvang onderschat. Een slaapplek op de bank is niet voldoende, zegt de coördinator. De vluchtelingen moeten een eigen kamer krijgen... met een deur die dicht kan. Het AD is naar de Finse hoofdstad Helsinki afgereisd... naar spoor 9 van het treinstation om precies te zijn. De krant vertelt nu eens niet over de mensen die weg willen uit Rusland... maar er juist naartoe gaan. Mensen die al een helse reis achter de rug hadden... met onbruikbare creditcards door de westerse sancties. Allemaal moesten ze via Helsinki naar huis. Dat is namelijk de enige plek... in de EU van waaruit je nog met de trein naar Rusland kunt. Een deel van de Nederlandse bedrijven komt volgens het Financieel Dagblad in de problemen omdat banken bijna geen contant geld meer willen verwerken. Ondernemers in bijvoorbeeld de agrarische sector, metaalhandel en textielindustrie die veel met cash werken, dreigen hun bankrekening te verliezen. Zo wil de Rabobank het gebruik van contant geld in de metaal- en schroothandel helemaal verbieden omdat het een veelgebruikt middel is voor criminelen om geld wit te wassen. Volgens de Nederlandse Bank is dat niet de bedoeling, omdat contant geld een legitiem betaalmiddel is. Volgens het FD stromen de zaken nu binnen bij advocaten. Wist u dat ziekenhuizen goed zijn voor 7 tot 8 procent... van de Nederlandse CO2-uitstoot? Trouw wel. In de krant een interview met een oncologisch chirurg... die ziekenhuisafval inzamelt en recycelt... tot nieuwe producten voor het ziekenhuis. En hij doet dit om een beetje verantwoordelijkheid te nemen... voor, zoals hij het zegt, de teringsooi die we achterlaten. Hij stuurt het afval gerecycled en wel weer terug naar het ziekenhuis. Als je bijvoorbeeld in het Haga ziekenhuis... water uit een blauw bekertje drinkt... Dan is dat gemaakt van oude operatiedoeken. Proost. Proost. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendlaten.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 So confused, I remember well Stuffed into a strange hotel With the neon burning bright He felt the heat of the night They hit him like a brain-train Moving with a simple twist of fate The saxophone up as far as the play She was walking on the arcade. The light burst through a beat of shade But he was waking up She dropped the coin to the cup Of a blind man at the gate Forgot about a simple twist of fate Brian Ferry met een simple twist of faith. Opnieuw een dag vol ontwikkelingen in de oorlog in Oekraïne. Die begon vanochtend met een Russische raketaanval... op een militair trainingscentrum, vlakbij de grens met Polen. Later op de dag melden zowel Oekraïne als Rusland... dat er aanzienlijke vooruitgang wordt geboekt in gesprekken... die wellicht kunnen leiden tot een snel einde van de oorlog. Ik ga erover praten met Peter Weininga. Hij is defensie-expert van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond, meneer Weininga. Goedenavond. Ja, eerst maar eens even die aanval vlakbij Polen. Dat is natuurlijk een NAVO-land. Nam Rusland niet een enorm risico met die aanval? Jazeker. Um, een afzwaaier had zomaar in Polen terecht kunnen komen. En dan hadden we de poppen wel aan dansen gehad, ja. ja. Was het doel dat Rusland met die aanval wilde bereiken dan zo belangrijk... In Russische ogen wel. Ze hadden al eerder aangekondigd... dat ze wapentransporten vanuit het Westen naar Oekraïne zouden willen aanvallen. En ze hebben nu een, ja, een soort van omslagpunt, overslagpunt aangevallen... waar dat allemaal wordt overgeladen op Oekraïns materieel. waar mensen verzameld worden die eventueel willen vechten in het Vreemdelingenlegioen. Dus in die zin was het voor hen wel een heel belangrijk doel. Ja. Wat zegt deze aanval over de manier waarop Rusland deze oorlog voert... Ja, dat merk je op verschillende momenten wel. De Russen zijn uh, vrij roekeloos bezig. Dat merk je bij het uh, beschieten van militaire doelen... waar ze ja, eigenlijk door slordigheden ook heel makkelijk uh, civiele doelen raken. Uh, woningen, flats. Uh, uh, het, uh, het beschieten van uh, evacuatieroutes, et cetera. Uh, ziekenhuizen die wel of niet met opzet worden geraakt, maar toch... Uh, en met zware middelen, uh, zwaarder dan nodig zou zijn... om eventuele militaire doelen uit te schakelen. Dus ze zijn behoorlijk roekeloos bezig. En dit is daar ook inderdaad een voorbeeld van. Ja, en komt dat dan omdat ze ja, be bepaalde spullen niet hebben... Of, of is dat bewust, dat roekeloze? Uh, het hanteren andere, veilig andere veiligheidsnormen dan wij. Uh, in het Westen is zo langzamerhand precisie mm -hmm. uitgegroeid tot de norm... Um, en dat heeft alles te maken met onze kijk op mensenrechten. Hoe we omgaan met individuele rechten van de mens. De humanitaire oorlogvoering staat bij ons hoog in het vaandel. Um, ja, in de Russische maatschappij is dat gewoon wat anders. En um, ja, dat merk je dus ook uh, aan de manier waarop zij oorlog voeren. Ja, want als je met een aanval op een militair doel onbedoeld burgerslachtoffers maakt... is dat dan per definitie een schending van het oorlogsrecht? Uh, nee, het ligt eraan hoe zorgvuldig je bent geweest... bij het vermijden van oorlogs, uh, civiele slachtoffers. Uh, volgens het humanitaire oorlogsrecht moet je alles doen... binnen je mogelijkheden om uh, onnodige civiele slachtoffers te voorkomen. Uh, als je dat gedaan hebt en er gebeurt toch iets... Ja, dan ben je in principe niet schuldig. Uh, maar ja, het is de vraag hoe zorgvuldig de Russen in dit geval zijn. Ja, maar hoe, hoe dan... Uh, een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, die aanval op die tv-mast in de eerste week. Daar is van tevoren gewaarschuwd. Dat is precies eigenlijk wat humanitair oorlogsrecht van je vraagt. Zo mogelijk burgers in de buurt van een militair doel waarschuwen voor een aanval. En dat hebben ze maar één keer gedaan en daarna eigenlijk nooit weer. Ze weten dus wel hoe het hoort. Juist. Ja. Zijn, ja, ja. En bovendien, ja, u zegt je moet alles gedaan hebben om dat te voorkomen... maar hoe kun je dat controleren? Nee, dat kun je ook niet controleren. Een rechter kan dat achteraf toetsen. Dat gebeurt hè, door een Nederlandse rechter ook. Alle uh, incidenten waar Nederlanders bij betrokken zijn, geweld uitoefenen in, in een militaire operatie, wordt uh, uh, in, in principe door het OM getoetst. Uh, juist om te kijken of men al het mogelijke heeft gedaan. Ja. En ja, het hangt van de situatie of, af natuurlijk wat je mogelijkheden zijn. Ja. Een vlieger in de cockpit van een vliegtuig heeft wat beperktere mogelijkheden dan een soldaat op de grond. Um, dus daar wordt heel secuur naar gekeken. Maar het hangt er ook af wat voor wapen je gebruikt. Als jij een mitrailleurpost wil uitschakelen zeg maar, en je gooit daar een, een, een bom van 10 ton op... dan is dat niet proportioneel. Dan veroorzaak je daarmee heel veel nevenschade en ook burgerslachtoffers. En dan ben je niet zorgvuldig bezig en dan bega je op dat moment een oorlogsmisdrijf. Er zijn ook beschuldigingen dat Rusland bewust aanvallen uitvoert... op de voedselvoorziening in Oekraïne om honger in te zetten als wapen. Ziet u daar ook aanwijzingen voor? Nou, daar lijkt het wel op inderdaad. Dat is met name gebeurd in de strijd om de haven bij Moriapol en bij Gerson. Waar dat soort silo's en opslagen voorkomen. Uhm, ja, daar, daar lijkt het dan inderdaad wel op. Het gebeurt namelijk nu zoveel dat je eigenlijk nauwelijks meer kunt zeggen: van... oeps, het is per ongeluk gebeurd. Ja. De, ja. Die tactiek zou ook in Tsetsenië zijn toegepast, hè? Ja, is daar ja. ook gebeurd inderdaad. Ja. Uh, nog iets anders. Dit weekend ging het over twee burgemeesters van Oekraïnse steden... die door de Russen zouden zijn ontvoerd. In een van die steden is de burgemeester vervangen... door iemand die pro-Russisch is. Ja, wat zegt dat over de Russische strategie? Nou, dat geeft eigenlijk wel aan wat ze van plan zijn. Uh, alle overheden vervangen door uh, ja, Russisch gezinden... Uh, en die vinden ze wel hier en daar in Oekraïne natuurlijk... want die zijn er ook wel... Alleen niet zoveel als ze hadden gedacht. En dat is dan nu in Melitopol gebeurd en nog een plaatsje ergens aan de Dnieper rivier. Nou ben ik even vergeten. Maar het is wel uh, denk ik een, een indicatie van wat ze van plan zijn in de gebieden die ze hebben ingenomen. Ja, maar ik heb ook begrepen dat de, de, de, de inwoners van die plaatsen de, daar uh, enorme actie tegen voeren. Ja, en dat Niet is geaccepteerd. Op zich, ja, dat is op zich ontmerkelijk. Want in die plaatsen is de meerderheid van de bewoners Russisch sprekend. En die komen juist in actie tegen deze, tegen deze uh, zeg maar, uh, bewegingen van de Russen, deze, deze handelingen. Dus dat is op zich heel opmerkelijk. Ja, uh, tegelijkertijd zijn er uh, die positieve berichten over de gesprekken tussen Rusland, Rusland en Oekraïne. Hè? De Russische onderhandelaar zegt zelfs dat binnen enkele dagen overeenstemming kan worden bereikt. Nou, Dat komt eigenlijk best vreemd voor. Want die oorlog is in volle gang. De belegering van Kiev is gaande. Kunt u dat verklaren? Nou, het heeft mij ook overvallen. En wel meer mensen begrijp ik. Want er was helemaal niks aangekondigd voor vandaag. Qua besprekingen. Dus eh, blijkbaar heeft er iets in het geniep toch plaatsgevonden. Um, um, en heeft men ja, toch tot toenadering tot elkaar kunnen vinden. Um, misschien... Juist wel daarom, weg van de schijnwerpers, et cetera... dat dit soort gesprekken toch mogelijk zijn. Uh, ook van de Oekraïnse kant is heel optimistisch gereageerd. Dus het schijnt inderdaad zo te zijn. Ja, want hoe, hoe serieus moeten we dit dan nemen? Nou, als het van beide kanten wordt gezegd... dan is, is het toch wel redelijk serieus, denk ik, ja. Ja, maar dus dat, dat is dan helemaal kennelijk... buiten die hele officiële besprekingen omgegaan? Ja. Ja, misschien wel met opzet. Je zou bijna kunnen zeggen een soort achterkamertjespolitiek. Zodat er niemand meekijkt en het proces ook niet verstoort. Uh, en men daadwerkelijk vooruitgang kan boeken. Ja, maar het moment is vreemd. Nee, op zich niet, uh, want um, dat zie je al vaker bij dit soort conflicten... dat beide partijen uh, nog even extra gas zetten op hun operaties... om een gunstige positie te bereiken op het moment dat een wapenstilstand uh, ingaat. Dus op zich is dat niet vreemd. Nou, uh, hartelijk dank Peter Weininga. Het zal niet de laatste keer zijn dat wij een beroep op u doen. Hartelijk dank. Graag gedaan. Oh, Robert Grayband met More Than I Can Stand. Ja, de gemeenteraadsverkiezingen die komen eraan woensdag. Maar ik geloof dat je drie dagen mag stemmen. Vanaf morgen is in iedere gemeente al een aantal stembureaus open. Lutz Jacobi zat in de Tweede Kamer voor de PvdA... stapte over naar de gemeenteraad van Leeuwarden. En Mark Verheijen maakte voor de VVD dezelfde stap. Alleen ging hij naar Venlo. Goedenavond allebei. Ja, goedenavond. goedenavond. Ja, ja, jullie zijn er allebei, fijn. Uh, ja, het, het, wat is het grote verschil tussen lidmaatschap van de Tweede Kamer... en dat van de gemeenteraad? Ik begin bij Lut Jacobi. Ik zou zeggen, heb je even. Hoi, ja. Mark. Uh, uh, goeden, midden, goedenavond. Uh, ja. ja, precies. Na uh, ja, dik elf jaar uh, in de Tweede Kamer... heb ik meegedaan aan die uh, her- en in Leeuwarden. Yeah. Uh, P van A had toen heel slecht uh, gescoord en ik dacht van, ja... Uh, we moeten elkaar helpen, huppakee. Maar ik dacht van, nou, het zal wel een beetje hetzelfde zijn. Maar dat, dat ben ik wel echt in vier jaar wel heel erg achtergekomen... dat dat niet zo is. Uh, het belangrijkste verschil vind ik wel... in de Tweede Kamer ben je de hele dag. Uh, je spreekt elkaar, je wilt dingen bereiken. En dan heb je gewoon echt de hele dag een soort dorp om je heen... waar uh, ja, mensen aan spreekbaar zijn. Tot en met kabinetsleden, hun ambtenaren... al je collega's van andere partijen... En uh, gemeenteraad, daar ga ik woensdagavond naartoe. Nou, ik zit in een redelijk grote fractie. Dus eens in de drie maanden heb je eens een keer een uurtje onderwerp van je. Ik heb daarna, daarnaast een hele drukke baan... Uh, ambtenaren uh, zie ik amper. Uh, ja, in die drie maanden dat je geen uh, woordvoeringen doet en zo, uh, dan ga je ook niet zoveel naar commissies. Ja, je hebt uh, dus niet het verschil, dat, het idee uh, dat je het het echt verschil is, het verschil kan maken. Het verschil is echt heel, ja, en dan inhoudelijk dan nog eens een keer. Eh? Uh, gemiddeld is, is maar 5% aan de linkerkant, zeg ik altijd, en 5% aan de rechterkant, waar je iets over kan vinden bij de gemeente. Want het is bijna allemaal uitvoering, medebewind, uh, yeah. dat is in de Tweede Kamer, totaal anders, kun je je met beleid bemoeien... kun je dingen kantelen. Het ja. is echt een groot verschil. Ja, Mark Verheij, heb, hebt u dezelfde ervaringen? Ja, ik herken dit eigenlijk wel uh, heel erg, wat, wat Lut zegt. Uh, in de Tweede Kamer gaat het vaak over procedures... maar in de gemeenteraad gaat het echt, valt mij op... eigenlijk een merendeel van de tijd gaat het over processen, procedures. Wanneer iemand al het bestuur aanvalt of controleert... gaat het heel vaak over het proces. We zijn te laat geïnformeerd, niet goed meegenomen... en heel weinig eigenlijk echt over de inhoud... dus echt over de politieke keuzes, politieke opvattingen, tegenstellingen... gaat het heel weinig over... Ja. En uh, ook echt wat Lut zegt, uh, de snelheid. Het uh, is dus echt uh, slow politics in de gemeente, dat is ook positief. Hè? Dus die, die, die hype eromheen zit, is er gelukkig heel vaak niet. Uh, maar daardoor is het de afstand tussen de fulltime uh, bestuurders uh, in de gemeente... en de deeltijd gemeenteraadsleden ook wel heel groot. Ja. En hadden jullie dit niet van tevoren kunnen bedenken... Oh, nou, ja, een ja, <laughs> Mark je eerst en dan Leutschel, ja. is. Okay, sorry. Ja, nee, ik heb uh, voordat ik ooit in de Tweede Kamer terechtkom, uh, ben ik lang wethouder geweest. Ben ik ook raadslid geweest vanaf 1998. Dat klinkt al echt als de vorige eeuw. Um, is de vorige uh, eeuw, ja. Het is zelfs de, de vorige eeuw. Um, uh, dus nee, ik, ik wist wel hoe die gemeente functioneerde. Uh, en het is ook helemaal niet. Uh, niet uh, ik, ik, ik ben dol op lokaal bestuur. Ik vind lokaal bestuur is echt uh, eigenlijk de mooiste vorm van politiek. Politiek. Maar de analyses de afgelopen weken in heel veel kranten zijn ook wel, en daar ben ik het mee eens, dat... Uh het gaat wel echt slecht met het lokaal bestuur. De marges zijn te smal, de politieke tegenstellingen zijn te klein. Er wordt te veel vergaderd over te weinig. En daardoor is de aantrekkelijkheid van dat raadslidmaatschap ook heel beperkt. Wat dus weer zijn weerslag heeft op wat voor een kwaliteit je in die gemeenteraden hebt. En dat is een soort visieuze cirkel. En daar moeten we op een of andere manier uitkomen. Want lokaal bestuur is echt wel... Te belangrijk om, om stuk te laten lopen. Ja, nee, dat, dat, dat neem ik aan. Maar ik begreep, Lut, Jacob, ik ga weer even naar jou. dat, dat, dat je toch niet uh, hiermee door wil gaan. Nee, nee. nee. Ik heb het trouwens toen meteen al gezegd. één rondje is klaar. Uh, ik had gedacht. want ik ben wel eens natuurlijk als. Gewoon als, als, als burger wel bij gemeenteraadsverkiezingen. Bij gemeenteraden op bezoek geweest en zo. En dat wel gezien. En inderdaad, dan denk ik van. Nou ja, het is niet zo echt wat mij, bij mij past. Maar ik dacht, nou weet je, ik ga daar wel hopelijk wat gang in krijgen. Nou, dat is uh, echt niet. Uh... <lacht> niet gelukt. Het <lacht> is niet gelukt als je één avondje in de week uh, probeert dat te doen tegen een ambtenaar. Uh... Een uh, leger van, van 1200 man. Nee, dat is niet te doen. Nou ja, je, je, het is, je doet wel een beetje lacherig, maar eigenlijk ben je dus enorm teleurgesteld. Als ik je goed luister. Nou, daar ben ik niet geschikt voor. Nee, nee, nee. nee. Ik hou altijd uh, de, de lol er wel in. Maar ja. ik dacht wel van. Uh... Ik heb mijn best gedaan. Uh, ik ben heel erg bemoeid met armoedebestrijding. Met de WMO te kantelen. De bureaucratie daar proberen uit te trekken. Uh, wat met bruggen waarvan ik dacht, nou, dat gaat helemaal niet goed. Mensen allemaal boos en zo. Uh, dus dat is, dat is best wel leuk. Maar uh, ik zou niet nog vier jaar de lol aan hebben, laat ik het zo zeggen. Ik heb nee. mijn best gedaan. Ja. ben ook gebleven. Maar... Uh, ja, het is me niet snel genoeg en het is me ook niet uh, invloedrijk genoeg, laat ik het zo zeggen. Ik begrijp het. Mark Vrijen gaat ook niet uh, nog weer door in de gemeenteraad, toch? Nee, ik stond vier jaar geleden onderaan op de lijst, op de, als lijstduwer. Uh, toen werd ik gekozen, heb ik een hele raadzetel uh, zelf binnengehaald. En toen vond ik ook uh, aardol ja, verplicht. Dus dan moet je, vind ik, ook wel in die gemeenteraad gaan zitten. Uh, dat heb ik ook, net als Lutz zegt, uh, vier jaar volgehouden. Uh, ik ga het nu niet weer doen. Ik sta ook niet op die lijst. Ik wil niet het risico dat ik weer wordt gekozen. Ik heb het wel echt met plezier gedaan. Ik vond het leuk om daar weer terug te zijn met toch een andere ervaring, met weer een andere blik. Uh, maar uiteindelijk inderdaad, als je kijkt die gemeenteraden en echt niks ten nadele van individuele leden van de gemeenteraad, maar als collectief, het vergadert zich echt drie slagen in de rond. Het vergadert zich suf. Uh, en uiteindelijk als je kijkt, ligt deel aan de Raad, maar deel ook hoe we het stelsel hebben georganiseerd. Uh, bijvoorbeeld heel weinig belastingruimte voor gemeenten, waardoor de echte politieke keuzes uh, niet lokaal worden gemaakt. Die worden in Den Haag gemaakt, daar regelen ook nog eens elke wet helemaal dicht, waardoor echt die marges smal zijn. En als je dan kijkt, gewoon even ook bijna de rekensom... Hè, van welke tijd, energie steek je erin... en wat haal je daar nou uit? Wat kun je nou echt bereiken? Wat, wat, hoe kun je nou echt het verschil maken? Uh, dan is die rekensom, helaas valt die vrij negatief uit. En, uh, en eh, dat is wel echt doodzonde hoor. Want ik vind, nogmaals, ik hou van het lokaal bestuur. Ja, maar bent... er komt te weinig uit. Ja, en er is misschien ook weinig belangstelling... voor de lokale politiek, uh, Lut Jacobi... Ja, dat het dat het wel, in Leeuwarden valt het zeker mee. Maar okay. ik, denk dat er, nou, ik hoor wel verhalen van zeker wat kleinere gemeenten... die daar echt heel veel moeite mee hebben. Ja, dus ja, Mark Verheijen, als mensen, zeggen, als mensen dit nu horen... Hè, dan zeggen die misschien van ja, nou zie je... Je kan, er toch, hè, je kan toch het verschil niet maken, ik ga maar niet stemmen. Snapt u dat? Um. Als ik heel eerlijk ben, als mensen zeggen ik ga niet stemmen... Uh, snap ik het wel. Uh, niet, niet, ik, ik vind dat je altijd moet gaan stemmen als er verkiezingen zijn. Maar als mensen zeggen van ja, maar wat zijn nou echt die politieke verschillen? Ja. Dus echt uh, de verschillen tussen personen zijn duidelijk. Hè? Dus sommige mensen kunnen wel iets bereiken, sommige niet iets. En dat is ook helemaal niet gebonden aan partijen. Hè? Je hebt hele goede Ares en ook waardeloze VVD'ers. Uh, dus personen kunnen echt lokaal het verschil maken. Maar als je vraagt van zijn er nou echt grote politieke... Tegenstellingen. Uh, moet ik heel eerlijk zeggen, valt dat reuze mee. En dat komt ook omdat de speelruimte van die gemeente zo klein, zijn, uh, zo klein is. Mm -hmm. En dat heeft dus weer effect op dat mensen denken van ja, daar ga ik mijn tijd ook niet in steken. Dus dat je ook steeds minder mensen krijgt die geïnteresseerd zijn en om te gaan stemmen, maar vooral ook om in die gemeenteraad te gaan zitten. En we hebben die analyses de afgelopen weken in de kranten ook weer gezien... en in allerlei radioprogramma's. En ik ben bang dat dadelijk na de gemeenteraadsverkiezingen... dat weer wordt vergeten. Terwijl het wel echt tijd is om, om mee aan de slag te gaan... en dat lokaal bestuur... Je kunt allerlei dingen bedenken, he. meer politiseren, groter belastinggebied, allemaal dat soort zaken. Ik ben er echt voor dat we dat uh, na de verkiezingen echt een keer gaan oppakken. Ja, wat bedoelt u met groter belastinggebied? Uh, ja, dat is weer een hele technische leuke term. Uh, uiteindelijk uh, uh, eigenlijk als je belasting int, dus als je uh, mensen ook uh, belastingaanslagen op, uh, oplegt, dan... Uh, vergroot ook, dat vergroot ook gewoon de interesse in politiek. Nu heb je een hele klein, uh, zoals dat heet, belastinggebied. Hè? Dus gemeenten mogen maar heel weinig belasting heffen. Ja. Uh, als je dat groter maakt, dus inderdaad minder via Den Haag laat lopen... en meer gewoon lokaal ook, hè, dat belastinggebied, zoals we het noemen, vergroten. Ja. Dat uh, vergroot echt... Uh, dat is ook de kern van democratie. Uh, verdelen van, uh, van schaarste, verdelen van middelen. Dat vergroot volgens mij de politieke betrokkenheid. Het belang van zo'n gemeenteraad. Uh, dus ik denk dat dat een van de oplossingsrichtingen is... om het lokaal bestuur gewoon interessanter, spannender en belangrijker te maken. Lutz Jacobi, hebt u nog uh, suggesties om, om, nou, om, om het uh, interessanter en uh, belangrijker te ja, maken? Ik denk een heel groot deel van de gemeentelijke... Uh, begroting van de gemeentelijke taken die betreffen heel veel... Uh, ik zit van Leeuwarden, die doet heel veel regio taken. Er gaan echt miljoenen naar jeugdzorg, sociale diensten, uh, GGD'en, veiligheidsregio's. Wat. Dat is eigenlijk allemaal al besloten. Uh, en dat is een, echt een gigantisch deel van die begroting. Uh, ik denk dat er voor een aantal onderdelen... Ik zou, ja, ik zou echt wel een goede analyse willen van... Kan dat niet anders, want democratisch principe is daar echt uh, nul, om het zo te ja. zeggen. Ik denk ook dat uh, gemeenten hebben zoveel te doen gekregen. Dat uh, het is toch eigenlijk onbestaanbaar dat we net als 50 jaar terug. nog altijd één avond in de week gemeenteraad hebben. Uh, ik denk dat daar ook eens naar gekeken moet worden of daar niet een andere energie uh, is aan moeten zitten. Dus en de taak is: dus, uh, uh, uh, uh, een hogere frequentie. Ook dat, ja. ja. Maar ik denk dat je ook heel erg naar de taak moet kijken. Ja. Al die uh, regio-verbanden, die hebben het zo langzamerhand... wel heel erg oninteressant gemaakt, moet ik zeggen. Dus ik begrijp dat jullie blij zijn dat je er binnenkort vanaf bent. <laughs> ja Dat klinkt wel heel, heel, heel pessimistisch ja, allemaal zo. Ja, en dan ben ik, ik, ik ben dat helemaal niet. Ik vond het werk uh, leuk, ik vind het belangrijk. Uh, alleen ik zie dat de inhoud van ja, de functie ja, ja. en de rol van de gemeente... Uh, dat is, ja. en ik zou er ook graag na die gemeenteraadsverkiezingen... La, laat ik de oproep doen aan de minister als ze meeluistert. Ik denk dat we daar echt mee aan de slag moeten. Want we ja. constateren het elke vier jaar dat het slechter wordt. Ja. Dat de interesse minder wordt. Alleen er gebeurt heel weinig. Maar toch blij dat je er vanaf bent. En Lutz Jacobi ook, <laughs> of niet? Ja, ja, we ja. zijn heel veel andere interessante dingen in de wereld. We hebben de woensdagavond is, weer goed. terug, Lutz. Zo is het, zo is het. Gaan sporten. Goed. Nou, ik dank jullie beiden hartelijk. Lutz Jacobi en Mark Verheijen. baby now i'm coming home now right away i'm coming home baby now i'm sorry now i ever went away every night and day i go to sleep i'm coming home baby i'm on home coming home baby now you know i'm waiting here for you i'm coming home now real soon you've been gone coming home baby now you don't know what i'm going. I'm coming home, I know I'm overdue Since you went away Expect me any day now yes, real soon I'm coming home Come no, on I'm home Coming home, baby, now You know I'm praying every night And everything is gonna be fine Come on Coming home, baby, now I want to be you, hold me tight Expect to see me now any time When I'm in your arms I'm coming home. home, I'm coming home, baby now. You know I'm counting every day. I'm coming home now, yeah, yeah, yeah. Use coming phone I'm coming home, baby now. And baby, let me hear you say. I'm coming home. You hear and what I say. That you're coming home. And I never will go away. Hey. I'm coming home. Come on home, I'm coming home, baby now. Oh, baby, say you're coming home. That's what I say. I say I'm coming home. Something's wrong. The road is long, baby, now. What do we ride upon. I'm coming home and never to Baby, tell me, you Baby, I'm for sure coming home. home. I'm coming home. coming home. I'm coming home. baby, now. Come on home. I'm coming home, baby, now. Coming, coming home, baby, was dit van Mel Torme. Ja, de organisatie Lawyers for Lawyers krijgt morgen in Vlaardingen de Geuzenpenning uitgereikt. Directeur Sophie De Graaf is hier. Welkom. Dank je wel. En gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Toch, ja, je kijkt enorm blij. Ja, dat ben ik ook. Het is een enorme eer en, en uh, een hele mooie erkenning van ons werk. Maar het onderstreept denk ik vooral het belangrijke werk van de advocaten die wij steunen. En de belangrijke ja. rol die zij hebben in de rechtsstaat en de democratie. Ja, nou het is ook goed. Want uh, ik denk dat een heleboel mensen deze organisatie ook niet kennen. Mensen nee. die niet zo in die advocatuur zitten. Dus uh, er komt er ook weer wat meer aandacht voor voor wat jullie doen. Zeker. Vorig jaar kreeg de voormalig voorzitter van het Poolse Hoge de prijs vanwege inzet voor de onafhankelijke rechtspraak in, in Polen. En nu jullie dus. Waar het ligt lawyers for lawyers zich op? Nou, Wij zijn een Nederlandse stichting die advocaten over de hele wereld ondersteunen... die vanwege hun werk in de problemen komen. En dan kan je denken aan advocaten die bedreigd worden... of die strafrechtelijk vervolgd worden, fysiek aangevallen worden... of van tableau worden geschrapt omdat zij bepaalde cliënten bijstaan... of omdat zij bepaalde gevoelige zaken behandeld hebben... En dat is helaas een, een wereldwijd probleem... wat we in steeds meer landen zien. Eigenlijk zien we dat in alle landen waar de rechtsstaat onder druk staat... dat de advocatuur ook onder druk staat. Ja. Uh, dus we hebben een hele hoop te doen. Ja. Kun je eens een voorbeeld noemen van... een, een, een... De advocaten die in de problemen komen? Absoluut, ja. Ik was afgelopen week zelf nog in Turkije... om zittingen waar te nemen in rechtszaken tegen advocaten. De afgelopen jaren zijn er echt honderden advocaten gearresteerd in Turkije... omdat zij bepaalde cliënten hebben bijgestaan. Um, of omdat zij zich kritisch hebben uitgelaten... over mensenrechten schendingen die uh, plaatsvinden. En afgelopen week was ik uh, bij een zitting uh, tegen de, in een zaak tegen de orde van Ankara... Dat had ermee te maken dat er in uh, april 2020 had het, uh, de president van het directoraat voor religieuze zaken in Turkije... tijdens zijn vrijdaggebed een aantal opmerkingen gemaakt over de LHBTI-gemeenschap. Waarna een aantal orde uh, in, in Turkije een statement hebben uitgevaardigd... waarin zij deze opmerkingen hebben veroordeeld en hebben gezegd dat deze uh, nou, van discriminerende aard waren... Uh, en vlak daarna is er een, uh, een strafrechtelijk onderzoek ingesteld... tegen de orde van Ankara... omdat zij een ambtenaar beledigd zouden hebben. Daar staat een gevangenisstraf van maximaal twee jaar op. Dus die advocaten werden op hun beurt aangeklaagd? Absoluut, ja. Uh, en de zitting in deze zaak vond dus afgelopen week plaats. En daar waren wij aanwezig als internationale waarnemers. En hoeveel mensen zitten er dan van jullie bij... Nou, we waren zelf met een delegatie van vijf mensen. Vier van Lawyers for Lawyers. En ook, we hadden de deken van de Orde van Rotterdam meegevraagd. Omdat ja. het ook om een orde gaat in... in ja, en dan uh, zit je daarbij. Ja. En kan je dan iets doen? Ja, dat is een goede vraag. De advocaten in Turkije zeggen dat het heel belangrijk is dat er internationale waarnemers zijn. Ten eerste voor de morele support die ze dan daardoor krijgen. Het is heel belangrijk dat de beroepsgroep, dat we elkaar steunen. Dan dus spreken dat, jullie die advocaten zeker, dan? Zeker, ja. ja. We doen alles wat we uh -huh. doen in overleg met de advocaten uh -huh. zelf. Omdat we hun situatie niet willen verergeren. Uh, maar wat zij ook zeggen is dat, dat de rechters toch meer geneigd zijn om de uh, standaarden van een eerlijk proces te volgen. wanneer er internationale waarnemers aanwezig Echt? zijn. Uh, en dat is ook waarom we daar zijn. Achteraf publiceren we over de zaak. En je daar ook bij mee bij verschillende instanties? Maar in dit geval van die advocaten die in, in, in Turkije. Hoe is dat afgelopen? Dat zetting is uitgesteld tot en met juni. Ja. Um, maar het was eigenlijk een heel positief bezoek. Want ook de rechter gaf wel aan dat internationale waarnemers... belangrijk zijn voor een eerlijk proces. Dus die was daar eigenlijk heel ontvankelijk voor. Um, en de, ja, de, de argumenten van, van de advocaten werden wel gehoord. En dat is ook iets wat we niet altijd overal bij alle rechtszaken zien. Nee. Maar goed, in dit geval werden die advocaten dus uh, geïdentificeerd... met degene die ze verdedigden. Gebeurt dat vaak, hè? Ja, er gebeurt heel veel in Turkije... Ja, uh, maar ook in mee... andere landen misschien? Ja, ook in andere landen. Zeker. De problematiek die we zien... Uh, waar advocaten mee te maken krijgen... verschilt wel heel erg per regio en per, per werelddeel. Uh, in Colombia zie je bijvoorbeeld... dat advocaten met name uh, fysiek worden aangevallen... en dat de overheid vervolgens nalaat... om daar een gedegen onderzoek naar te doen... of uh, om voldoende beschermingsmaatregelen te treffen... voor, voor die advocaten. En in een land als Turkije zien we bijvoorbeeld... dat advocaten dus inderdaad heel veel strafrechtelijk vervolgd worden. Uh, dus dat verschilt heel erg per werelddeel. Um, ja... Er is het wel een, een trend dat er steeds meer landen in de wereld zijn... waar die rechtsstaat onder druk staat? Ja, dat is helaas wel uh, wat het is, inderdaad. Vroeger focusten wij ons met name, met name op landen ver weg. En tegenwoordig hebben we ook best wel veel verzoeken voor steun... van uh, advocaten uit Hongarije en Polen bijvoorbeeld. Dus we komt steeds dichterbij. Maar ver weg? Wat, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Nou ja, Epijnen, Colombia, ja? China... Ja. Rusland. Het ja. zijn allemaal landen waar... Uh... En gaan jullie dan ook altijd naar die uh, landen toe? We gaan best vaak inderdaad op missie. naar in de Filipijnen zijn we twee keer geweest. Colombia zijn we ook een aantal keer geweest. Uh, maar een belangrijk deel van ons werk bestaat ook uit... bijvoorbeeld rapporten indienen bij de Verenigde Naties. We ja. hebben een speciale ECOSOC-status, zoals dat heet. En dat geeft wat ons het dat? recht... Uh, ja, dat is een status die je bij de VN kan krijgen als NGO. En dat geeft je het recht op inspraak... bij bijvoorbeeld de Mensenrechtenraad of het Mensenrechtencomité. Dus wat wij veel doen, is, is dat we ook de trend signaleren... van wat er gebeurt met advocaten in die landen. En dat we daar rapporten over indienen. En lobbyen bij bijvoorbeeld de Mensenrechtenraad... Mensenrechtenraad om te zorgen voor, voor betere werkomstandigheden van advocaten. Ja. Hoe staat het eigenlijk voor in Rusland? Ja, wij maken ons best wel heel erg zorgen over de advocaten in Rusland. Ook al voor uh, deze oorlog, maar uh, de advocaten die zich nu kritisch uitlaten over de oorlog... lopen zeker heel veel risico. En ook zien we dat de advocaten die demonstranten bijstaan, die opgepakt worden... heel grote risico's lopen. Dus advocaten kunnen sowieso heel moeilijk bij hun cliënten komen... maar worden soms zelf ook gearresteerd of fysiek aangevallen... als ze proberen hun cliënten bij te staan. Dus uh, ja, dat is echt een grote zorg. Want het wordt dus steeds moeilijker daar om advocaat te zijn... of bepaalde de mensen te verdedigen, zijn er nog wel genoeg mensen... die dat dan willen worden in zo'n land? Ja. Dat is een goede vraag. Uh, het worden er wel steeds minder. En uh, Er zijn altijd mensen die dit blijven doen. En als je deze advocaten vraagt waarom ze het doen... dan zeggen ze, als ik het niet doe, wie doet het dan wel? Um, en dat is de rol die ik heb als advocaat in de rechtsstaat. Uh, maar ik denk dat het zeker... Uh, ja, we noemen dat een chilling effect heeft. Dus er zijn echt wel advocaten die ervoor kiezen... om of bepaalde cliënten niet meer te verdedigen... of om helemaal niet meer advocaat te worden... omdat je toch enorme risico's loopt met dat beroep. Ja, wat dat betreft hebben jullie het in Nederland maar makkelijk of niet? In Nederland, uh, ja. Ik moet zeggen dat we ons ook in Nederland wel naar de uh, advocatuur kijken. Ja, want uh, gaat het in Nederland wel goed? Ontwikkelt het Nederlandse rechtsstaat zich wel goed? Ik denk dat uh, ja, in vergelijking met andere landen... kunnen we denk ik blij zijn met hoe het gaat hier in Nederland. Uh, maar ik denk wel dat de rechtsstaat geen rustig bezit is. Ook niet hier in Nederland. En dat we ook in Nederland waakzaam moeten zijn... Uh, voor ja. wat er kan gebeuren met de advocatuur. En is het ook zo dat advocaten over de hele wereld... Op om elkaar op een bepaald manier begrijpen. Ja, dat is echt zo. Ja? Het is echt een aanval op één van ons. is een aanval op ons allen. Dus de beroepsgroep is heel erg united. En we ja. Uh, ja, staan heel erg in contact met elkaar. Nou, bijzonder om te horen. je ja. hey, dankjewel. Sophie de Graag, uh, directeur van Lawyers. Sophie de Graaf. Yeah? Ja. ja, dat is het. Ja, sorry. <lacht> directeur van Lawyers for Lawyers. Nou, u hebt nu gehoord wat ze doen. Uh, heel mooi werk. Veel plezier morgen in Vlaardingen bij de uitreiking van de Dank Dankjewel. Geurts, welkom hier in de studio. Ja, ja, luisteraars ja. kennen je misschien nog wel als voorlichter van Kanemie, Dat is alweer een tijdje geleden. En we hoorden hier Django Reinhardt hè, met zijn stuk Swingtime ja. in Springtime. En dat is een van de muziektips uit jouw boek. Weerspiegeld dat deze week uitkomt. Dat gaat over het weer. Ja, dit is en ook over muziek. Dus, en ja. ook over muziek. Maar word je, krijg je hier lente van in je hoofd? Ja. Van dit is, nummer. Is, er zit echt muziek in het weer. Ja. Dit, dit is een leuk voorbeeld. Het ja. is heel vrolijk. ja. Maar in mijn boek ga ik ook heel erg in op klassieke muziek. Ja, er is een heel bekend terrein. Jazeker. Ja, er is een heel hoofdstuk gewijd aan weermuziekstukken. Ja. Uh, noem maar eens een voorbeeld. Wie, ja, kijk, wat, ik, ik kijk natuurlijk door de ogen van een metroloog, een ja. weerman. En ja. Uh, ja, er zijn heel veel voorbeelden. De, een van de mooiste vind ik zelf, uh, Ludwig van Beethoven. Met, met zijn pastorale symfonie, de Zesde symfonie. Hmm. Daar zit Gewitter en Sturm in op een gegeven moment. En als je dat. Hoort als, als weerman, ja. het klopt allemaal precies. Ja, dan haal je echt wel wat. Er is stilte uit, ja. voor de storm, ja? en dan komen eerst die windstoten, dan komen die, komen die regenvlagen, het onweer, en op een gegeven moment gaat het gewoon langzaam weer weg, en de weer weg. Ja, dat, dat is zo fantastisch. het bekendste is misschien nog wel Vivaldi natuurlijk, hè, met die met die ja, met. Die, met die, nou, met die, ja, Vivaldi uh, is ook zo. Die zomer waarin de regenbuien. Ja, ja, Zo'n bijzondere gaan. componist. Hè? Ja. Die woont natuurlijk in Venetië ja. aan het water. Ja. En die, uh, ja, die heeft daar heel veel weer mee maar De boera, die, die wind, die hoor je in, in verschillende van zijn st stukken terug. Niet alleen in de vierjarige tijden, maar ook in, in andere stukken van Vivaldi. Ja. ja, dat is heel boeiend, vind ik. Dat, uh... en, en we hebben natuurlijk Bach. Matthäus, de, ja. de, de passietijd. Matthäus is... komt eraan. Even luisteren. Het is onweer, hè? mooi, hè? Ja, maar, ja. Dit, maar klop, dit klopt ook met onweer en, ja. en, en bliks misschien. Ja, je en... hoort, je hoort in, in die muziek, en dat is heel knap van Bach... hoe die, hoe die, die snelheid erin weet te krijgen. Ja. De, de, de, de, de, de, een wervelende show, eigenlijk, wat die neerzet. Ja. En zeker als je die Matthäus Passion live hoort... Ja. dan komt dit er ineens in en dan denk hier gebeurt het, ja. hè? He? Nederlandse dat is hè, dat is heel. Uh... We zouden al die tijd over die muziek praten. maar ja. Ja, dat, dat, dat, dat zou heel makkelijk kunnen, maar dat doen we niet. Want je hebt echt een heel compleet boek gemaakt. Ja, ja. Alles over het weer, ook veel over de geschiedenis van de meteorologie. Ja, ja zeker. Dat vond ik dan ook weer heel erg interessant. Ja. Wie is het belangrijkst geweest voor de ontwikkeling van het vak? Ik, ik denk dat je Krukius zou moeten noemen. Nicolaus Krukius, dat mm -hmm. is de eerste, eerste in de waarnemer in Nederland. Die is in 1705 dat is dus eigenlijk vlak na de uitvinding van de thermometer... is die begonnen ja. met metingen in Delft. En dan drie keer per dag, een hele serie metingen. En er is een hele reeks uit voortgekomen, meetreeks. Die is gereconstrueerd op het KNMI. Dus daar hebben we hebben een mooie grote reeks van gemaakt. En daarna... Zijn er meerdere reeksen gekomen? Dus dat is eigenlijk het begin geweest. Ja. En die Krukje is, die is heel belangrijk geweest voor de meteorologie. Ja. Want die deed die waarnemingen en die had al door van. Nou, dat kan wel nuttig zijn voor ja. de bescherming van Nederland, van, ja. van de kust. Want wat dreef die, die wetenschap om, om het weer beter te kunnen verklaren? Ja, juist voor de veiligheid, veiligheid. van Nederland. Om, om te kijken van uh, wat, wat willen we. Om meer te weten te komen van het klimaat. Ja. Eigenlijk heel opmerkelijk hè, dat je in begin 18e eeuw al zo denkt. Dat is heel knap geweest. En die Krukjes heeft geprobeerd, dat is een heel grappig verhaal... om een soort instituut van de grond te krijgen. Hij heeft zelfs bij de Staten van Holland, de regering die er toen was... probeerd geld te krijgen. Nou, die, die zagen er niks in, die, die zagen het nut er niet van in. Dus dat is mislukt. Ja. En ruim een eeuw daarna komt Buis Ballot, hè, die het KLMI heeft opgericht... eigenlijk met hetzelfde verhaal. En, en die dat lukt hem wel. wel. Was ja. het ook vanaf het begin het doel om het weer te kunnen voorspellen... Ja, later wel of het echt vanaf het allereerste begin. Je had vroeger natuurlijk de volksweerkunde waar allerlei spreuken... Almanakken en zo, dat komt ja, het ook allemaal voor dat, je is boek, ook al ja. heel, dat, dat, dat begon allemaal de echt serieuze wetenschappelijke voorspelling. Die begint eigenlijk met Baars Ballot, met de oprichting van het KNMI. En Baars Ballot is, is uh, met zijn wet, hè, dat, uh, daarmee heeft hij mogelijk gemaakt om voorspellingen te maken en waarschuwingen, dat, daar ging het hem vooral om. om ja, hij zag een, een depressie bij Amerika, kon hij in kaart brengen. En dat paar Zona. dagen later is dat dan in Europa. En dan weet je, ja, er komt storm aan. Dus zo is het eigenlijk begonnen. Ja. Nou ja, we, kunnen nu, we hebben nu de buienradar, hè? We zien ziekenheden. Dat is een beetje wat ik in dit boek probeer uit te leggen. Ik begin eigenlijk de hoofdstukken in de geschiedenis. Mm -hmm. En dan bouw ik dat langzaam op tot, tot het heden... En er zit dus een hele lijn in, een hele ontwikkeling. Maar is, is, is, is, is, is het op z'n top, de meteorologie? Of zou het nog, be nog beter kunnen? Ja, het wordt steeds beter. Ja? Als je bedenkt bij die, die stormen die we laatst hebben gehad, he? Oeniche, Oyn, als ik het goed uitspreek. Junice, ja. Oynice, Joonies, ja. Is, uh, die was al, dacht, vier of vijf dagen van tevoren al aangekondigd in, in de weerberichten. Ja. Je je voorstellen, zo'n hevige storm, ja. dat je dan al zo lang van tevoren weet dat het zo hevig wordt. Dus die ontwikkeling is nog niet uh, ten einde. Ja, vooral op dat gebied, op het ja. gebied van waarschuwingen, daar is KNMI ook heel erg mee bezig om daar dat nog, nog beter te kunnen gaan doen, nog gedetailleerder, nog langer vooruit. Ja. Want daar heeft de maatschappij ook behoefte aan. Dat, dat is gewoon vragen. naar. Het is heel ja. belangrijk voor de veiligheid. De ondertitel van het boek is Het weer nader verklaard. Dat verwijst naar teletextpagina 717. Ja, ja, je ja. begint meteen te stralen. Hoe lang <laughs> heb je dat gedaan, dat weer teletext. Ja, korten, dat heb ik uh, een kwart eeuw gedaan, ja. Er stond elke dag een, een tekst op die pagina 717 die, uh, die ik dan geschreven had. Het roleerde wel wat, maar ik probeerde zoveel mogelijk uh, teksten te maken. Ja? ja, dat zijn er duizenden geweest in totaal. Ja. Allerlei onderwerpen. Dus daar kon ik ook heel mooi uit putten voor dit boek. Ja. Met, uh... Er is nu ook iets bijzonders aan de hand, hè? Je bedoelt? De Sahara-stof. O, ja, gaat, ja, ja. Dat, dat kwam er ja, ook ik ook tegen. Ik zag inderdaad, uh, ik zag inderdaad uh, wat er een heleboel gaat komen. We hebben we een paar jaar geleden ook gehad. Ja, he? Dan heb je zo'n zonnige dag en dan zie je die zon toch in een soort sluier. Daar had je vast ook wel een, een pagina aan gewijd, toch? Ja, staat er ook in. Ja, nee, de Sahara-stof staat er in. Ja, nee, ja, de, ja, ja. Nou, en ik zou je zeggen, vroeger dachten ze dat het bloedregen ja, of wonderregen was. Ik denk, wat is, bloed, ja. wat is, Wat is bloedregen? Nou, zo zo noemden ze het alleen maar. De rode kleur met stoffen zo erin die, die die rode kleur heeft. En wonderregen. Ja, zo werd dat genoemd. Ja, ze hadden geen idee waar het vandaan kwam. Ja, ze, ze wisten niet waar het vandaan kwam. Of ze dachten kwam. dat het insecten waren. ja. Het, het regende ook wel eens insecten. Hè? Vooral als je ergens in een hurricane of, of, of een tornado had gehad... dan komen die insecten in de lucht en die vallen ergens alles weer neer. Dus er gebeurde van alles. Ja. Maar eeuwen geleden hadden ze nog geen idee... als, als er zo'n Sahara-stof zo in, in de atmosfeer waar dat vandaan kwam. Dat is iets van de laatste 100, 150 jaar misschien. Ja. Ook al lang, maar... Ik vind bloedregen eigenlijk mooier dan Sahara-stof. Ja. Vind je niet? <laughs> Klinkt wel een beetje eng, vind ik. Ja, nou ja, uh, je bent nu met pensioen. Hè? Ja. En, en nu is dit boek klaar. Uh, ja, ik ga gewoon door. Is <laughs> nou ja, ik dacht toch wel een beetje je magnum opus. Nee, ik, ik, de belangstelling voor het weer, die, die blijft gewoon bestaan. Die is er al vanaf mijn, mijn jeugd, mijn kinderjaren. Toen ik tien was, had ik al een weerstation, toen begon dat al. Ja, ja dat laat je eigenlijk nooit los. Het verveelt dat, ook nooit. Dat, nee. Je kan dat, ook denken, nou ja, dit, zijn die seizoenen dat, dat, dat wisselt elkaar steeds maar weer, weer af. Maar... Nee, maar er gebeurt zo verschrikkelijk veel. Dat, dat, dat weet je zo, want die overstroming op het vorige jaar in Limburg. Nou ja, dat is spectaculair om, om, om mee te maken. Dan sta je echt te kijken van hoe is het allemaal mogelijk. Ja. En alles wat er bekend wordt ook ja. over klimaatverandering. En, uh, dat is ja, nog weer een heel ander wat, punt. Wat ons de komende jaren te wachten staat. Ja. Het, het, is, het is een, een waanzinnig boeiend onderwerp. Ja, en de, de, de illustraties zijn ook echt heel mooi. Die komen allemaal uit een bepaalde collectie. Ja, Is keer is wat anders. Dus niet gewone ja. foto's, nee. maar echt... Uh, illustraties uit de collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam. En uh, ja, toen ik het boek in handen kreeg, toen ik echt zag van nou, dit is het geworden, toen, uh, toen stond ik zelf ook even te kijken. Het is toch zo mooi geworden, ook door die illustraties zo. Heel, ja, maar, heel origineel. Maar ook door de tekst, hoor. <laughs> Dankjewel, Harry Geurts. Het boek heet dus Weer Spiegelt. Het weer nader verklaart. Ja, we zijn aan het eind gekomen. Ik kan nog uren praten met Harry, maar uh, het kan niet meer. Morgen is er weer een oog. Uh, dan uh, zit Chris Keijne hier, denk ik. Ja, en zometeen Primra de Kishoen. Veel plezier daarbij nog. Dag. Over de hele wereld staan mensen op voor gelijke rechten en gelijke kansen. Voor het klimaat en een veilig land. Oxfam NoVip staat achter ze. Kijk wat jij kan doen op OxfamNoVip.nl Hoi, ik ben Anko van Freedom Internet. Mijn collega's en ik vertellen je graag alles over Freedom Internet TV en bellen. En jouw online privacy. Het kan echt beter, veiliger en vrijer. Kijk snel op Freedom.nl ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten. Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosjonara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten. Zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosjonara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Nu de eerste drie maanden 15 euro korting. Kijk snel op freedom.nl Hé, hey, Gijs Hoe is dat nou om mijn voorprogramma te zijn? Eh, uh, sorry. Wie ben jij? Nou, van alleoverrende.nl. Poeh, help me even. Die radiocommercial in het Sterblok. Naar je middagshow op de NPO. Nee, ben jij dat echt? Serieus? Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf 10.000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer. Mag ik een selfie? Uw lezer begrijpt...